Met zorgen en lijden, horen wij bij elkaar. Niemand kan ons toch scheiden, wij zijn beiden toch één. Ook in zorgen en lijden, staan wij nooit meer alleen. Ja, we zijn met elkaar door het leven gegaan. Ik heb toch altijd naast je gestaan Maar we deelden toch samen in vreugden en pijn Zo zal het altijd toch zijn Niemand kan ons toch scheiden Want we zijn toch een paar Ook met zorgen en lijden Horen wij bij elkaar Niemand kan ons toch scheiden wij zijn beiden toch één Ook in zorgen en lijden Staan wij nooit meer alleen Als de jaren voorbij zijn van liefde en leed Is er toch iets dat nooit meer vergeet We worden wel ouder en krijgen grijs haar Maar we horen toch echt bij elkaar Niemand kan ons toch scheiden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 Want kan ons toch scheiden, wij zijn beiden toch één, ook in zorgen en lijden staan wij nooit meer alleen.